بسم <الحمد> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب <الحمد> العالمين الصلاة والسلام <الصلاح> على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنضاق هذا بارخلاصا جمعة قبل بها انظر جمعة هو نوع من فنضاق أسفل فنضاق فنضاق جمعة maar de meme, normaal is, is damma op de meme. mo. Maar uh, alle andere vormen zijn, zijn correct in, in het Arabisch. Je kan zeggen Jum'a, wat de Marokkanen zeggen. Jum niet jum of Jum'a, of jum niet Jumu'a. Of Juma'a, of Jumi'a. In ieder geval, dat is wat Imam Ali heeft gezegd. Uh, deze, deze paragraaf is een hele, heel ingewikkelde en brede paragraaf. Dus ik weet niet of ik hem in één keer zal doen of in tweeën. Oké, okay. imam Shadili rahimahullah, de auteur van de Iziya. Hij zegt, uh, het richten van het jumma Achbad is Fada'in fadu Het is fadu Wat betekent Dat het verplicht is op iedere individu. Iedereen, op iedereen is het verplicht om te volgen. Het gebed volgen. Jumu'ah gebed volgen. En we hebben fad kifaya. Fad kifaya, zoals gebed van genezen betekent, als een groep het verrichtte, dan vervalt de verplichting voor de overige moslims. En als niemand het verricht, dan is iedereen zondig. Nee, Jumu'ah is niet gezamenlijk gebed. Jumu'ah is... Uh... فريداخ خبات جماعة خبات إيس خزام الخبات إيس صلاة الجماعة جمعة خلط فور وحكم السعي إليها واجب على البعيد اوكي استبي فوريبونه نيت إن بسطط يا أوفدستريك فار في في الجمعة صريخ maar je woont 1 uh, kilometer buiten de stad. En je hoort de azen. Of het is mogelijk dat je de azan hoort van de gemara. Dan is het verplicht uh, op jou om te gaan naar de Jumu'a. En je moet gaan naar de Jumu'a ook al is het voor de adhan, uh, zolang je weet dat je dan op tijd bent. Dus het is niet verplicht. Of de verplichting is niet pas als de adhan gaat van de Jumu'ah, dan pas moet ik naar de moskee gaan. Nee, je moet gaan zodat je de Jumu'ah redt met de imam. Ook al is dat een uur voor de, voor de adhan. En Hier zijn twee, twee, uh, twee uh, onderwerpen: als jij, als er niet genoeg mensen zijn, want Jumu'ah heeft een minimum, ja, de Jama'ah moet bestaan uit een minimum, Twaalf. dus de Imam en 12 personen, 12 mensen waarop het verplicht is om Jumu'ah te bidden, ja, als jij weet dat er niet genoeg mensen zijn. Dan, moet je, dan is het verplicht op jou om daar te zijn voordat de godsbaal begint. Dus de godsbaal moet beginnen terwijl jij daar bent. Maar als jij weet dat er genoeg mensen zijn, de minimum is gehaald zonder jou. Dan is het verplicht op jou om daar aanwezig te zijn zolang je het gebed redt. Met de imam oh, en met die jamaah. Oké, okay, diegene die in de streek woont, dichtbij de jamee is, de moskee waar de Jumu'ah verlicht wordt. Hij woont daar dichtbij. Dan is het verplicht op hem om naar de moskee te gaan, na of tijdens de Zewel en voor de azen. Voor de tweede azen, want de azen van Jummaa ah heeft twee. Ja, twee soorten azen. Er tijdens de zewel en dat is als de zon gaat zakken nadat het uh, de, top, uh, de hoogtepunt heeft bereikt in de hemel en dan begint het gebed normaal. Dus bij de uh, zewel wordt er dan gedaan, de eerste. En als de imam naar de minbar komt en hij, hij, hij gaat dit op de minbar, wordt de tweede er dan gedaan. En de tweede azan is de azan wanneer, wanneer het verboden wordt om te handelen, een handelscontract aan te gaan, dus iets kopen. Het is verboden om als de tweede azan gaat, dat je iets doet, bijvoorbeeld een contract, een handelscontract, uh, dan is het verboden en is die contract ongeldig. Dus als je bijvoorbeeld brood hebt gekocht, dan eet je brood wat niet van jou is. Ja? Maar dit geldt voor diegene die uh, het is verplicht op hem om te gaan. En de contract wordt uh, ontbonden, dus het wordt ongeldig. Als het gedaan is tussen iemand, dus twee, op hun beide is het verplicht om Jumu'a bij te wonen. Of een van hun is het verplicht om Jumu'a bij te wonen. Op bij, dan is het in beide gevallen, is de handelscontract ongeldig. Oké, okay, hij zegt de verplichtingen... Voorwaarden van verplichting. Dus wanneer wordt Jumu'ah verplicht? De verplichting is doorgebed. Maar dat verandert. Wanneer is deze verandering? Wanneer wordt de Jumu'ah op vrijdag, wanneer wordt het verplicht? Dat heeft zeven voorwaarden. Dat heb ik hier geschreven. De Jumu'ah wordt verplicht als er voldoet wordt aan zeven voorwaarden. Shat hujub. Dus voorwaarden van... Dat de Jummah verplicht is Zolang deze voorwaarden niet vervuld zijn Dan is het niet verplicht Ja Dan hoef je niet te gaan Hij zegt in een El-Abi uh, el Hij zegt weet dat De vad van de Juma, Surut van Huizud heet Dus voorwaarden van verplichting En voorwaarden van uh, uitvoering Dus geldigheid فشروط الوجوب هي ما تعمر به الذمه ولا يجب على المكلف تفصيلها اوكي فور ورد فالفلحين ستخرجوا من امام الابي ها زرت Voorwaarde van verplichting. Als die er niet zijn, is het niet verplicht op jou om die waar te maken. Maar voorwaarde van geldigheid is het wel verplicht op jou om die waar te maken. Is dat duidelijk? Bijvoorbeeld, uh, pubertijd. Of mokelef zijn. Een kind is niet mokelef. Zolang hij geen puber is. Maar is het verplicht op hem... Dit is voorwaarde van Wuzhoub. Is het verplicht op hem om zichzelf puber te maken? onmogelijk en bij voorwaarden van geld of een slaaf uh, hij, uh, de jumma is niet verplicht op hem maar moet hij zichzelf bevrijden om te kunnen gaan naar de jumma nee het is niet verplicht en het is ook niet verplicht om die voorwaarden te vervullen of waar te maken en bij geldigheid is het andersom dan is het verplicht op jou om waar te maken Oké, okay, de eerste voorwaarde dat het verplicht is, dat de Jummaa verplicht is, is het kleef. te kleef. Verder te een ala sabi'in, wala majnunin, wala huwa huma. Kalmogna alayhi. Mekalef. dus zolang je niet moekellef bent, is de Jummaa geen verplichting voor jou. En hij geeft het voorbeeld van iemand die niet moekellef is. Hij zegt, het is niet verplicht op een kind. Dus die nog geen puber is. Of een krankzinnige. Iemand die krankzinnig is. Of iemand die buiten bewustzijn is. Hij is in coma. Hij is gevallen. Zolang hij buiten bewustzijn is. Of zij. Nee. Zolang, uh, zolang hij buiten bewustzijn is. Dan is het niet verplicht op hem. Om naar de Jumu'ah te gaan. Of gebracht te worden. Tweede voorwaarde is vrijheid. En dat betekent dat je niet een slaaf bent. Dus een slaaf. Op hem is het niet verplicht. Allah heeft het niet verplicht gemaakt op hem. Om Jumu'a bij te wonen. Waarom? Want hij is in dienst van zijn meester. Ja. Maar het is aangeladen. Voor de meester. Om. Of uh, meesteres. Om de slaaf uh, naar de Jumu'ah te laten gaan. Of uh, aan te sporen om naar de Jumu'ah te gaan. Maar het is niet verplicht op een slaaf. En waarom moeten we weten uh, of, of Jumu'ah voor bepaalde personen verplicht is of niet? Want voor diegenen die het niet verplicht is. Als zij het uitvoeren, voeren zij het uit als Nafila. Ja, als Nafila. Als vrijwilligersgebed. En dan krijgen we een, een, een, een, een vraagstuk bij. Stel je voor. Een slaaf wordt imam. Ja. We hebben een hele geleerde slaaf. Ja. En we zitten in de moskee. En de imam is ziek. Hij kan niet meer komen. En de meest geleerde is de slaaf. Ja. Dus hij hoort als imam. Normaal. Gezien. Maar... In Jum'ah kan dat niet. Is het ongeldig. Want dan wordt het. Dat wij. Dus diegene die. die waarop het verplicht is om Jum'ah te bidden. Zij. Verrichten fard. Van Jum'ah. Zij verrichten een fard aan. En de slaaf. Die verricht. Geen fard aan, Want voor hem is het geen fard aan. Voor hem is het vrijwillig. nefila. En dan wordt het. Dat je vart bidt achter iemand die nevile bidt. En, en dat is ongeldig. Dat, dat maakt jouw gebed. En in dit geval, in Jum'ah geval, zijn gebed ook ongeldig. Want hij, moet, hij, hij mag niet imem zijn. Hij mag niet leiden in dit gebed. En in de islam, in de wetgeving, uh, heb je een slaaf, een volledige slaaf en een gedeeltelijk slaaf. Hier heeft hij gezegd, het is niet, uh, het is niet verplicht op iemand die volledig slaaf is. Maar in, in de andere boeken die we later gaan behandelen, gaan we daar meer uitgebreid over spreken inshallah. Of, ja, hier kan ook. Hij zegt, Het is ook niet verplicht op iemand die een, een, een, een stuk vrijheid heeft. Dus, het is niet verplicht op een volledig slaaf. En ook niet op een gedeeltelijk slaaf. Bijvoorbeeld, je hebt een slaaf die... Een regeling treft met zijn meester, hij geeft hem zoveel geld en daardoor komt hij vrij. En een slaaf die gedeeltelijk bevrijd is, maar de, dit onderwerp is nu eigenlijk in deze tijd voor ons overbodig. Maar uh, ik, uh, we, we, ik zal het later inshallah behandelen, want uh, slaaf en een soort slaven. Hij heeft ook een, een aparte onderwerp in de, in de FIK. En dan wordt het allemaal duidelijk. En waarom is het bij, bij al deze slaven dat het verplicht is? Omdat zij nog steeds uh, de verplichting hebben om in dienst te zijn van hun meester. Hij zegt: ولكن يستحب له ولست maar het is, het is, het is uh, mustahab voor de slaaf en voor uh, het kind om aanwezig te zijn in de Jumu'ah gebed. Dus het is niet verplicht op hun, maar het is aangelaat. Mustahab. En als zij het bidden... Dus de slaaf en het kind, dan vervalt Salat of Zohar voor hen. Ja, dus als een slaaf Jummah bidt, dan hoeft hij geen Zohar uh, te bidden. En het kind ook. Maar bij, bij het kind heeft hij toestemming nodig. En de slaaf heeft hij ook toestemming nodig. Om naar de Jumaat te gaan. Je hebt een soort slaaf. Hij heeft één dag voor hem, één dag voor zijn meester. De Ardennen hebben gezegd: de dag, als, het, als die dag dat het voor hem is. In Jumma gaat dan, kan hij gaan. Het is het Mustahab, het is niet verplicht op hem, maar het Mustahab om te gaan zonder toestemming. Maar op de dag van zijn meester uh, heeft hij toestemming nodig. En voor de volledige slaaf heeft hij altijd toestemming nodig. ولكن الحمد لله ان الله يجب ان يكون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون مستحب ما فرعون في فرعون بعد فرعون فرعون فرعون فرعون het is bijvoorbeeld haram voor haar om te gaan met parfum. Ja? Of onbedekt. En pas in de moskee gaat de hoofddrukken aan. Het is haram om, om dat te doen. Maar. Als ze toch juma bidt. Dan heeft ze Juma gebeden. En vervalt half door Oké. Okay. De, derde, de derde voorwaarde is. Mannelijkheid, mannelijkheid betekent dat je man bent, dus het is pas verplicht zolang je man bent, dus het is niet verplicht op een vrouw, hij zegt sterker nog het is haram uh, voor een jonge vrouw om aanwezig te zijn, maar die jonge vrouw waarvan er een vrees is dat zij fitna is voor de mannen. ولكن، az her heeft het naïs dan is alleen makro en gazee lel mutajala la'id lizal fiha en hat stoch staan middel de man zou, euh, ze wordt, haar hand wordt niet gevraagd voor het huwelijk. Ze is oud geworden. Voor zo'n vrouw is toegestaan. Zij hebben gesproken over Mara, over een vrouw. Ze hebben niet gezegd: een vrouw die een meekaar draagt, een vrouw die geen meekaar draagt. Maar uit de tekst heet dat: er is vrees dat ze fit is. En daarmee bedoelen ze haar schoonheid. En in bepaalde gevallen, dat ze lastig gevallen wordt door verstaak. Ja, volstaan gaan haar lastigvallen. Want in die, in, die, in die tijd... De vrouw kwam niet zo vaak buiten. Ja? En, en de vrouwen hadden... Slavinnen of slaven. En die deden alle... Alle boodschappen en zo voor hen. Ja? Dus... Ze kwamen niet vaak buiten... En daarom hebben de, de ulema gezegd... ...het is alleen macro voor haar. Maar ik weet niet wat de ulema vandaag de dag hebben gezegd daarover. Want onze, onze, onze samenleving, ons leven is totaal veranderd. Het is niet meer hetzelfde. En, en dit kun je niet vergelijken met vroeger. Sommige mensen zeggen, nee, je moet je gewoon hier aanhouden van... Uh, de vrouw, het staat gewoon. Het is makro, dan is het makro. Oké, okay, stel je voor. Ze gaat met haar man, hand in hand, tot en met de deur van de moskee. En hij brengt haar daar naar binnen. En hij haalt haar weer op naar het gebed. Is dan alsnog makro voor haar. Dit zijn vraag, vragen die ik heb zelf. Ik heb daar geen, geen antwoord nog op. Maar ik zal die nog onderzoeken, inshallah. Maar makro. Is afgeraden. Maar Macro valt onder mubah toegestaan. Maar als een vrouw. Ze gaat naar school. Ja. Uh, ze gaat uh, boodschappen doen. Ze gaat. Andere dingen doen. Ja. En dan zegt ze. Het is Makro om naar de moskee te gaan. Of jumma te gaan. Naar school gaan is. Nog een vraagstuk van kan dat, kan dat niet. In ieder geval, als je gedwongen wordt door die ouders. Er zijn allemaal andere vraagstukken. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze gok nog steeds geldig is. Het kan zijn, maar het kan ook niet zo zijn. Allahu alam Ik heb daar geen antwoord op. Tot nu toe. Ik, ik vertel jullie alleen wat de ulama hebben gezegd. Daarover. voor ons ja een vrouw die nog steeds uh, ten huwelijk gevraagd kan worden valt niet onder de moederjelle, moederjelle is een oude vrouw die meestal niemand zal haar om huwelijk vragen. een oma, zoiets, niet een vrouw van 50, maar een vrouw van 60 en lichteraan natuurlijk, maar uh, meestal is het wel die lichte. Ze hebben gezegd, fraud, die middelmeisterman, zouden niet met haar haatdraad. Oké, de feed de van huwjub is, de ikama, valet de u s-serfirin, de l-għanienuï, de Dus de, uh, de, de, de, de vierde voorwaarde is residentie. Dus dat je niet een reiziger bent. Je bent geen reiziger. Ja. En wanneer ben je een reiziger. Dus diegene die een reiziger is. En dat houdt in. Uh, iemand die geen intentie heeft om in een bepaalde plek. Vier dagen lang te verblijven. In onze met de ulama zegt vier dagen, andere zegt 20 gebeden, zolang dat je 20 gebeden daar kan bidden. 20 gebeden is de wat aangehouden wordt. Niet per se vier dagen. Dus als je in de plek 20 gebeden gaat bidden, dan ben je reiziger. En anders niet. En je moet nog voldoen aan andere, andere voorwaarden. Want reiziger is niet alleen dat je. verblijft vier dagen. vier dagen lang intensief om te verblijven, het heeft nog meer voorwaarden. Oké, okay, de Jumu'ah is verplicht op, de, op, op, op, op iemand die vier dagen lang, of twintig gebeden lang, uh, in een bepaalde plek de intentie heeft om daar te verblijven. Maar, hij valt niet onder de, ver, de, de minimum die geteld moet worden, om de Jumu'ah te kunnen bidden. Dus stel je voor, we hebben één imam. Ja, nee, we hebben een imam. En elf uh, mannen, waarop het verplicht is, om uit te bidden. En er komt een persoon. Die wil daar in die plek langer dan vier dagen of vier dagen lang verblijven. Ja, het uh, vier dagen in ieder geval. Dan kunnen ze geen Jumma'a bidden. Want hij, de verplichting op hem is dat hij, dat hij Jumma'a bidt, Maar hij mag niet geteld worden onder de minimum van de jamaa die aanwezig moet zijn om Jumma'a te kunnen bidden. is het duidelijk? iemand die gaat die gaat ergens langer dan hij heeft de intentie om langer dan of vier dagen lang te verblijven. Ja? Dan is het verplicht op hem om Jum'ah te bidden in die plek waar hij is, maar hij mag niet geteld worden onder de Jum'ah, want Jum'ah is een minimum. Je kan niet zomaar Jum'ah bidden met twee man, drie man. Je moet minimaal twaalf mannen hebben waarop het verplicht is om Jum'ah te bidden, en de imam natuurlijk. Stel je voor, je hebt maar elf man. En die ene man die even hier vijf of zes dagen komt verblijven. Dan is die Jumu'ah ook geldig. Want hij, het is verplicht op hem. Maar hij mag niet erbij geteld worden. Omdat hij niet onder de Jum'ah valt. En dat is een andere voorwaarde. Voor de, voor de mens van Jumu'ah. Wanneer wordt Jumu'ah verplicht. Dat er een aantal, zoveel mensen zijn, waardoor je een, uh, een, een, een dorp zou kunnen stichten. Een dorp, die onafhankelijk is. Ja, hij woont daar niet, hij valt niet onder die groep. Daarom. De vijfde voorwaarde is, al is die paard die je Verblijven. Permanent verblijven, wat betekent dat dat jij de intentie hebt om voor altijd in dit plek te wonen? Klaar, ik ga hier wonen voor altijd. Dat is istheta. Ja, in Tensierdom, altijd, ik blijf hier. Dus als, als er een groep mensen, nomaden, ja? Uh, uh, nomaden. En ze hebben een goede plek gevonden om voor altijd te blijven leven. En ze bouwen huizen. En ze hebben allemaal de intentie om voor altijd hier te blijven. En ze zijn onafhankelijk. Dus ze hebben geen andere handelaren nodig. Ja. En ze kunnen daar in de winter en in de zomer verblijven. Want bepaalde plekken kun je niet in de winter verblijven. En bepaalde gebieden niet in de zomer. En die plek ze hebben de intentie om voor altijd daar te verblijven. En ze kunnen zichzelf verdedigen tegen... ...van buitenaf. In de meeste gevallen. Gemiddelde gevallen zouden ze zichzelf kunnen beschermen. Met deze voorwaarden... ...wordt de Jumu'ah geldig. Dan kun je de Jumu'ah bidden En wordt het verplicht. Oké, okay, iemand... Oké, okay, nu hebben we een plek... Want dit is allemaal gebaseerd op Medina. Of de stad waar de profeet, hoe de profeet heeft aangepakt, salallahu alayhi wa Mensen zeggen, ja wat is je bewijs waar, dit is allemaal istiqala. Ja, hoe heeft de profeet gedaan? De profeet heeft alleen zo gedaan. Het is niet anders dan deze manier gedaan. Dus zo moet het ook gaan. En daarom in Jumu'ah zijn er zoveel verschillen tussen de vier medeien. Een groep die zegt er moet een khalifa zijn, een rechter, die moet uh, ook de wetten uitvoeren, zoals de hanafis. Anderen zeggen nee. En ze verschillen, bijvoorbeeld in Zemaa, sommigen zeggen 50, anderen zeggen uh, er is geen grenzing, uh, zolang, in zolang die mensen een dorp zouden kunnen stichten. Anderen zeggen drie is genoeg. Dus het verschilt, want er zijn geen duidelijke... Niet per se duidelijk, maar er zijn geen uh, ondubbelzinnige teksten hierover. En, de, en dat is gedaan voor Rahma, genade voor deze Omna. Het ja? verschil in dit soort zaken is Rahma. Dus dit is allemaal gebaseerd op Medina. In de Medina, ze konden zichzelf beschermen. En ze hebben een dorp opgebouwd. En ze leefden. Ze hebben genoeg uh, grondstoffen. En bronnen om van te leven. Oké, okay, zo'n streek. Als iemand, hij, hij woont er een kilometer verderop. Dan was het ook, ook verplicht op hem om, om te gaan. Zolang je de zijn hoort. En ze hebben bepaalde voorwaarden gesteld. Dat je de erzijn hoort op een stille dag op, uh, waar er geen wind is. En diegene die erzijn doet heeft een luide stem. Als je het dan zou kunnen horen dan is het verplicht op jou om te gaan. Ook al woon je niet in die streek maar kilometer verderop. Maar het is verplicht op hem om, te, om aanwezig te zijn. Maar het telt niet voor de... Minimum van de jamaa, zoals zij erbij redigen. Persoon die niet onder die streek valt, voor hem, het is verplicht om aanwezig te zijn, maar hij valt er niet onder. Imam al-Abi, hij, uh, hij corrigeert hierin Imam Shadiri. Abi is degene die uitleg schrijft op... De, de tekst die jullie zien. Imam al-Azid, az hij zegt, deze estipaan, of uh, permanent verblijven, intentie hebben om permanent echt te verblijven, is een voorwaarde van verplichting, dus zolang als die intentie er is, dan is het verplicht. En ook van geldigheid. Dus het is een verplicht en alleen dan is het geldig. Maar dat betekent niet als jij bijvoorbeeld je woont in de stad voor, voor een paar maanden, ja? we zeggen vijf maanden, ook al is het een week, zolang het, je bent geen reiziger. Maar je hebt geen intentie om daar te verblijven. Je hebt intentie om te verhuizen naar een andere plek. Dan is Jumaat nog verplicht op jou zodat so, niet hier onduidelijkheid on komt. Oké, okay, uh, de, de, de zesde voorwaarde is dat je dicht bij de plek bent waar de Juma afgericht wordt. Dus je hoort de erzijn, of je zou de erzijn kunnen horen. Het gaat niet om of je daadwerkelijk de erzijn hoort, maar zou je de erzijn kunnen horen als die zou uh, gedaan worden met bepaalde voorwaarden. Dus als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont en daar wordt geen erzijn gedaan, betekent niet dat je ook de erzijn niet dus je hoeft niet naar Juma uit te gaan. Nee, je zou de azijn kunnen horen als die zou worden gedaan. En de dichtbij zijn betekent dat je dat je tijdens de tweede ejzaan niet verder dan 3 mijl niet verder dan drie mijl ver weg zou zijn. Hij zegt drie mijl, zegt hij drie mijl en een kwart of een derde. Hij zegt, en dit is de, de afstand waarin je een harde geluid, een luid geluid zou horen als de wind stil, uh, stil is, dus er is geen uh, harde wind. En er is geen. Uh, de Mensen zijn niet op straat aan het praten. Bijvoorbeeld als je in Vesert. In Vesert moet je maar schreeuwen. Ja? Maar niet want het is moeilijk. In Marokko. Als je net voor Vesert. Of net na Vesert zelf. Als je schreeuwt. Dan hoor je echo. In, uh, bijvoorbeeld Titoan is een grote stad. Maar als je om zes uur in de ochtend schreeuwt, dan hoor je gewoon echo. Maar als je om 3 uur in de middag schreeuwt, dan hoor je geen echo. Waarom? Invloed van geluiden. Mensen zijn aan het praten, er is geen plaats meer voor echo. Dus de, de, de, de faqeeh zegt... 3 mijl en een kwart is een afstand waarin je de zijn zou horen als iemand de zijn zou doen met een luide stem en er is geen wind en uh, er zijn geen geluiden van mensen of machines of dieren. Er zijn geen geluiden en het is rustig. Als je het dan zou kunnen horen, dan is het verplicht op jou. Als je in zo'n zo afstand bent van de, de, de minaret, van oké, okay, van wat tel je die afstand? Van de buitenkant van de stad of van de minaret? De mens, er zijn twee meningen. Eén mening zegt de buitenkant van de stad, andere mening zegt de minaret. Maar de meest hoort. de sterke en gesteunde mening is, uitspraak is. Van de minaret. De je voor je zou drie man en een kwart ver van de minaret zijn. Dan is het verplicht op jou om naar de Jumu'ah te gaan zolang je een sterk vermoeden hebt dat je minimaal één raka van jumma gebed zal halen. En je bent in die afstand als de tweede azaan wordt gedaan. Of al is gedaan. ها تقول ان المال ايس فوق زمشهور دازنت زراع زراع ايس فلافي ميدل فينجر ناري الابو دي دي اه دي, دي, دي افضل اسن ما اسن زراع دازنت كير زراع اس اين مال Oké, okay, deze afstand, volgens mij heb ik in de, heb ik hier, vermeld hoeveel dat is, anders is het in die oorlog net. Nee. Even kijken. Oké, okay, hoeveel is 1 zira 1 meter? Dat ging ik even opzoeken voor jullie. Want ik heb het niet... ...in het document ben ik vergeten om te uh, vermelden. 1 zira... ...is 53 centimeter. Ja. 53 centimeter, Dus 53 centimeter ...keer 1000... ...is 1 mer. En daarna drie mijl en een kwart. En dit geldt voor diegenen die buiten, de, uh, buiten het gebied waar de Jummah verplicht is. Uh, we zijn een stad, onafhankelijk, en de overige regels die we hebben genoemd. En iemand woont erbuiten. Als hij binnen die drie mijlen in een kwart of, derde, of een derde woont. Dan is het verplicht op hem om te komen. Maar diegene die in, die, in, in dat gebied woont. Of in die stad. Ook al woont hij. Uh, zes mijl verderop. Van de minaret. Hij moet alsnog komen. Want hij is in het gebied waar het verplicht is. En vroeger. En dat is de, de mening in de met -med hebt. In één streek kan er maar in één moskee gebeden worden. Je kan niet om de hoek, iedere moskee om de hoek keer Jum'ah bidden. Daar zijn regels aan verbonden. En de moskee waarin je Jum'ah kan bidden is de Atik, moskee de Atik. En dat houdt in de eerste moskee die is gebouwd. Behalve als die verlaten is. Of bijvoorbeeld, hij is te, het is te druk. Dat zijn allemaal regels en voorwaarden voor de jamia. Wanneer is er sprake van de jamia. Want dat is een van de voorwaarden van Jumu'a. Ah. Dat gaan we ook later uh, behandelen. Volgende les inshallah. Want nu is het over. Maar begrijpen jullie dat? Dus het is verplicht. Vanaf het minaret voor diegene die niet in die streek woont, maar diegene die in die streek woont, is het altijd verplicht om naar Jumu'at te gaan, ook al is hij 6 mijl, 4 mijl, 20 mijl theoretisch gezien ver weg van uh, die ene moskee. Als je bijvoorbeeld in uh, Cairo woont, Cairo. weet je hoe groot dat stad is, er zitten 20 miljoen. 20 miljoen inval uh, mensen dagelijks. Ze hebben ook meerdere moskeeën daar. Er is een mening die zei, maar ze hebben hier de Wat betekent dat? Wat de Olamen praktiseren. En de Muhammad Kikon binnen de Mazen praktiseren. En de Amel, de praktijk van de Olamen. Verschilt soms met de mashhoor. En dat is de enige. Principe die de mashhoor kan annuleren. Een. Basis daarover natuurlijk. Maar. En. eh, uh, El amal Fais, Is een stad in Marokko. Dat is het laatste hoofdkwartier van de Malikiya Geweest. En de praktijk van de ulama van Fais, Is een. Is een. Uh, is een, uh, is een, uh, er is een poëzie daarop geschreven. En daarin staat dat, dat alleen één, dat de Jum'ah alleen in één moskee gedaan kan worden, is, is niet meer de praktijk. Want de steden waren heel groot geworden en je kon niet meer alleen in één moskee bidden. Maar dat gaan we later inshallah behandelen. Oké, okay, de zevende voorwaarde, zevende voorwaarde. gezondheid, dus dat je niet ziek bent, als je ziek bent en je zou niet naar de Jumu'ah kunnen gaan, of uh, je zou kunnen gaan maar met last, zware last, dan is het niet verplicht om naar de jumaat te gaan. Maar als hij weer gezond wordt, voordat de ikama wordt gedaan voor de Jumu'ah, dan moet hij alsnog gaan. Als hij de uh, kans heeft om uh, te doen en de overige voorwaarden van het gebed. En hij zou minimaal naar elkaar kunnen halen. En dit geldt voor iedereen die een excuus had om niet te gaan. Als zijn excuus uh, verdwijnt dan, en hij zou minimaal een raka'a kunnen halen, dan is het alsnog verplicht op hem. Dus als een slaaf bevrijd wordt, net voor ikama, dan is het verplicht op hem om te gaan. En een kind, hij wordt puber, net voor de ikama, dan is het alsnog verplicht voor hem om te gaan. Ook al heb je als door dus de slaaf heeft als door gebeden en hij, en hij wordt bevrijd net voor de ikama, voor de jammu'ah, dan moet hij alsnog gaan. En ook, zo ook de reiziger, je komt weer thuis of je, je maakt de intentie om langer dan uh, 20 gebeden te blijven, net voor de ikama, dan moet je alsnog gaan, zolang je eigenlijk één rakah kan halen. En daarna behandelti surut s'iha voor wat van scheldigheid en het gehaven fucht les insya Allah behandelen. Want dat is nog heel lang, dat duurt nog heel lang Aقول u, قولi hada, wa astagfirullah liewa lakum, fa astagfiruuh inna huw warghaf wa rahim Subhana rabbika rabbil izzati amma yassifon, wa salamun al musaleen, walhamdulillah rabbil alameen Zijn ufraakhe